Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Verenigde Staten de bezette Golanhoogte erkennen als Israëlisch gebied. Trump schrijft op Twitter dat de vlakte van groot veiligheidsbelang is voor Israël en de stabiliteit in de regio. De Golanhoogten werden tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later geannexeerd. Syrië eist het gebied al sinds jaren dag terug van Israël. Premier Netanyahu is verheugd over het voornemen van de Amerikaanse president. Israël verwacht volgende week, wanneer Netanyahu in Washington is, een officiële erkenning van het territorium. De oevers van de Maas en de Waal zijn ernstig vervuild met plastic afval, blijkt uit onderzoek van Schone Rivieren, een initiatief van natuurorganisaties. Vrijwilligers hielden het afgelopen jaar zo'n 200 plekken langs de Maas en de Waal in de gaten. Op bijna de helft van de onderzochte plekken is ook microplastic aangetroffen. De natuurorganisaties willen dat de Nederlandse rivierdelta in 2030 plasticvrij is. Rijkswaterstaat heeft zijn steun al toegezegd. Rotterdam voert vanaf deze jaarwisseling een beperkt vuurwerkverbod in. In stadsdelen waar het afgelopen jaar uit de hand liep... mag geen vuurwerk worden afgestoken. In rustige wijken mag dat wel, heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen en dierenasiels... blijft het vuurwerkverbod sowieso van kracht. Er was in de gemeenteraad geen meerderheid voor een algeheel verbod. Door smeltend ijs komen op de Mount Everest steeds meer lichamen aan de oppervlakte van omgekomen bergbeklimmers. Bijna 300 alpinisten zijn in de afgelopen decennia omgekomen bij de beklimming. De meeste lichamen liggen daar nog. Het weghalen van de hoogste berg ter wereld is moeilijk en duur. De kosten zijn zeker 35.000 euro per bergingsoperatie. Ook zijn er veel klimmers die van tevoren hadden aangegeven dat ze achtergelaten wilden worden als ze de tocht niet zouden overleven. Het weer vanavond en vannacht kans op nevel of mist... en de temperatuur daalt tot een graad of vier. Morgen eerst grijs, later wat zon... en dan kan de temperatuur oplopen tot 19 graden. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1325 hier op Zierm Zandvoort. Mijn naam is Bernard Veugen. Uw gasten hier voor de komende twee uur in dit new AIDS muziekprogramma. Nieuw epitje van uh, Michelle Carey, Een uh, zeer veelzijdige vrouw, maar toch is haar uh, gitaar een haar favoriete instrument. Ze heeft een EP uh, uitgebracht met 3 windows. En daar gaan we mee beginnen. Twee um, uur we weer een, uh, een, een zeer uh, sleepy, peaceful, sleepy radio show. En dan gaan we weer lekker bij liggen, zal ik maar zeggen. Maar, euh, nou, veel euh, muziek. Dit programma staat een beetje boven, denk ik, van de ritmische muziek. James Asher, Cybertribe, allemaal artiesten die langskomen. Ik wens je heel veel plezier.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 A tê de moa sans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 This is James Asher and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. Now then, let's get on the good foot. This is James Asher and Arthur Hull and we bring you this new music to get your positive ions jingling and your peace nodes tingling. Let's build a brighter world. Terima kasih Dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku Kamu bohong listening to The Peaceful Radio Show.